Maar nou, wat gebeurde er, de vorige keer hebben we verteld over Mozes, die moest naar de varoën. hebben net voorover gezongen. Vertelt hem van En Wat wilde Jawe, Chelsea? Wat wilde Jawe hebben? Zijn volk laten gaan, hè? Laat mijn volk gaan, zei hij, hè? De wou het niet, hè? De kent Jawe niet. Hij zegt, ja, waarom zou ik luisteren aan Jaweën? Ken ik helemaal niet. Een vreemde god. Ga ik nog niet luisteren, zeker? Dat doe ik echt niet, hoor. Wat doen ze dan? Wat deden ze ook weer met die staf? Hij gooit hem op de grond en toen... Met de slangen, hè? En wie deed dat nog meer? De tovenaars, hè? Wat gebeurde er toen? Er hadden allemaal slangen op de grond. De slang van Mozes en Aaron, die had al die andere slangen op, hè? Dus ze hadden al die tovenaars die hadden geen staf meer. Verveld. hè? was er maar één slang nog over. En dan gaan ze naar de rivier. En wat moesten ze dat doen? Het water veranderde in bloed, hè? Dat doen de tovenaars ook. Het laatste beetje water wat ze nog hebben, veranderde de tovenaars ook in bloed. Maar ze kunnen het niet terugveranderen. Ze kunnen niet van het bloed kunnen ze water maken. En dat kan God wel, hè? God die kan het weer terugmaken. En dan laat Javier, laat ze grote macht zien aan de varo. Want Mozes die bidt weer tot God. En dan verandert God het weer terug. Hij laat ze grote kracht zien. Nou, dan gaan we verder. De tweede, derde en de vierde plaag gaan we het nu over hebben: ongedieten en kikkers. Ja, we zijn tegen Mozes, hij moest weer naar de farao En tegen hem zeggen: ja, ja, wel die is niet van zijn plan afgegaan. Hij heeft nog steeds hetzelfde plan. Hij wil toch echt dat jullie zijn volk laten gaan. Ik kom nog een keer vragen. Faro, laat je mijn volk gaan? Gewoon vrijwillig dat ze een feest kunnen vieren in de woestijn. Faro is niet onder indruk. Faro is een heel machtig man. En ja, daar staan daar twee mannen. Ze doen wel wonderen. Maar ja, die wonderen doen de tovenaars ook. Dus ze stellen eigenlijk niet zoveel voor. Dus Faro is niet van plan om te gaan luisteren. Mozes zegt er wel wat bij. Ja, hij zegt, als je dan nog een keer weigert, dan komen de kikkers in het land. En niet zomaar kikkers, maar echt overal, hè. In je bed, in je slaapkamer, in je potten, in je pannen, in je drinkbekers. Overal kikkers. Je kunt nergens lopen, of je loopt op je Nou, dat is verschrikkelijk, hè. Dat je dus gewoon in je slaapkamer loopt, op je blote voeten, en dan al die vieze kikkers aan je tenen. Je wow. moet er niet aan denken. Niet aan denken. Mozes zegt, de Nel zal vol met kikkers zijn. Je hebt nog nooit zoveel kikkers gezien. Ja, net wat ik zeg, hè, ze komen overal. Hè? In je overs, zelfs, in de ovens, en in de potten en de pannen. Je kunt, je kunt niet eens gewoon normaal eten maken. Hè? Ja, ook overal waar ze moeten werken. Overal, overal kikkers. Dat zal ook een gekwaak zijn. Maar wat doen kikkers? Zo, kwaak, kwaak, kwaak. Nou, ook op de piramide, ja. ja. Ik weet niet of ze daar helemaal naar boven kwamen, hoor. zo hoog. Maar ze springen overal op, zegt Mozes. Bovenop u en op uw dienaren. Nergens zal er een plekje zijn waar geen kikkers zijn. Echt niet. Nergens. Zeg tegen Aaron, zegt God, dat hij zijn staf over die rivier moet houden. Die staf is wel heel belangrijk, hè? Wat God ook gezegd, hè? En als hij dat doet, dan zullen er overal in het hele land Egypte, zullen er kikkers zijn. Ook in Gozen waar de Israëlieten wonen. Dus ook de Israëlieten kregen allemaal kikkers. En dat doet de Aaron. Maar Aaron houdt zijn stok boven het water. Zo. En dan begint het door. Komen al die kikkers die komen uit het water. En die overstromen het land Egypte. Je kunt je het niet voorstellen. Maar het hele land is groen. Egypte is ineens, van het een of andere moment is helemaal groen. Groenland. Maar wat gebeurt er? Er waren nog een paar plekjes. Er zaten geen kikkers. Dacht het ah, daar kunnen wij volmaken. Het is nog niet erg genoeg. Maar we gaan ook kikkers maken. Je denkt, ze hebben al een straf. En dan zeggen ze, nee, we kunnen, nog iets, we kunnen nog een schepje bovenop doen. En dat doen ze ook. Dus de tovenaars doen precies hetzelfde. Nou ja, dan was het helemaal een drama natuurlijk. Je kon nergens meer lopen. Overal waren kikkers. Je kon niks pakken. Je kon geen glaasje water pakken. Of er zat een kikker in je kopje. Verschrikkelijk. Je kon niet eens een glasje pakken zo. Even een slokje drinken, er zat er geen kikker in. Nou, dat is toch niet lekker? Dat wil je toch niet meer drinken, toch? Ruh. Kijk, je ziet dat, hè? Je wil even een potje rijst maken. Nou, laten we een nasje eten vanavond. Ah, een nasje met kikkers. Heb je nog iets anders? Ja, ik heb nog sla met kikkers. Een patatje met kikkers. Hier was de farao toch wel van geschrokken. Zoveel kikkers in Egypte. En hij roept Moses en Aaron. Hij zei, ja, dit, dit, dit gaat niet. De tovenaars kunnen ze niet wegkrijgen. Wil je alsjeblieft een jaar weer vragen... of hij de kikkers wel weghalen? Of hij al die kikkers uit het land wil brengen... want dit, ja, dit, dit gaat gewoon helemaal fout. En als jullie dat doen... als Yahweh luistert... ja, dan ben ik zo goed, dan laat ik het volk echt gaan. Dan mogen jullie feestje vieren in de woestijn. Dan mogen jullie gewoon weg. Oké, okay, prima. is goed, zegt Mozes. Ik zal bidden, maar u mag zeggen wanneer ik zal bidden. Zeg het maar. Moet ik vandaag bidden? Moet ik morgen bidden? Moet ik overmorgen bidden? Volgende week? Nou, zegt de faro, doe maar morgen, doe maar morgen. Dat is goed, zegt Mozes. En morgen zult u begrijpen, zegt hij dan erbij, dat er niemand zo machtig is als Yahweh. Want dan zal ik bidden en dan zul je zien, er zijn alle kikkers ineens verdwenen. En dat gebeurt dus ook. Alle kikkers weg. Alle kikkers uit het land, allemaal dood. Ja, er moet er verschrikkelijk iets zijn geweest. Ze dus hebben al die kikkers, moeten ze opruimen. Grote bergen met kikkers. Ja, dat zal gestonken hebben zeg. Door het hele land. Verschrikkelijk. Maar toen waren de kikkers weg. En toen kwam Mozes weer bij de farao. Wat zegt de faro? Ik laat ze niet gaan. Echt niet. De kikkers zijn weg. Waarom zou ik jullie laten gaan? De kikkers zijn er weg. Er is er verder niks meer aan de hand. Ik ga nu luisteren. Dat had Javon ook gezegd hè, tegen Mozes. Hè? De farao zal steeds blijven weigeren. En wat ik ook doe, hij zal steeds zal die niet luisteren naar wat ik gezegd heb. Toen zei Javert tegen Mozes: Ga weer, naar de farao. En ga maar zeggen dat de Aaron met zijn stok op de grond slaat als hij niet wil luisteren. En dan komen er muggen. Dan zal het stof in Egypte zal veranderen in muggen. Ja, dat waren er verschrikkelijk veel. Als je nagaat, het stof, hè? heb je wel eens een foto gezien van Egypte? Dat is een heel groot stuk, dat is allemaal woestijn, hè? Daar, ligt, daar ligt veel stof, hè? Als dat allemaal verandert in muggen, nou, dan heb je hele grote wolken muggen. Dan zie je de mensen niet eens meer. Zoveel muggen zijn er. En dat gebeurt. Adam slaapt met zijn stok op de grond. En meteen waren er overal muggen. Op de mensen, op de dieren. Nou, je kon bijna je ogen niet open doen of er zaten muggen. Kun je je niet voorstellen. Wij zitten eens te klagen over een uh, beetje muggen. Maar dan heb je denk ik, ja, als je een hele wolk in je slaapkamer hebt, dan praat je niet meer over slapen, dan praat je over overleven. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Nee, dan kun je niet meer slapen. Nee. Kun je niet meer slapen. En de tovenaars die dachten: oh, dat druk ik in ook, dat doen wij ook eventjes. Maar dat lukt niet. Tovenaars konden dat niet voor elkaar krijgen. Dus wat ze ook probeerden, het lukte niet om dus van stof muggen te maken. Ik zou ook niet weten waarom je dat zou willen, maar goed. Ze probeerden het wel. En dan snappen die tovenaars, die snappen iets. Die beginnen iets te snappen van wat er aan de hand is. En dat zeggen ze dan ook tegen de farao. Ze zeggen: Farao, Farao, wij kunnen dit niet. Dus dit is echt iets van God. Hier moet u echt naar gaan luisteren. Want dit is echt iets van God, wij kunnen dit niet. Dit is iets wat wij niet snappen. Dit is geen trucje, dit is echt iets wat God doet. Dus luister alsjeblieft. Farao is niet van plan. Gaat niet luisteren. Maar goed, dat had we ook al gezegd. Hè? Hij is niet zomaar overtuigd. Hij zegt we weer tegen Mozes. Ga morgen vroeg weer naar de faro. Op de plek waar hij altijd zijn wassen. Bij de Nijl. En ga je weer vragen. Ja, willen tegen u zijn voortlap gaan. Geef alsjeblieft toestemming. Dan kunnen wij een feest gaan houden in de woestijn. Doet hij het niet. Dan komen er steekvliegen. Nou, muggen die kunnen al behoorlijk steken hè. Heb je wel van die paardenvliegen gezien? Dat zijn van die horzels. Ben je daar toch toch gebeten? Wie is er was gebeten door een horzel? Nee. Hard hè? Doe zeer hè? Nou, zo iets moet je voorstellen. Dat dus het hele land vol zit met van die horzels. En die vallen je gewoon aan. En die steken en die bijten verschrikkelijk. Dat doet verschrikkelijk zeer. En eentje, daar kun je nog wel... Uh... Ja goed, dat doet zeer. Maar goed, dat is dan niet anders. Maar als er een hele wolk op je afkomt... En je hebt geen plek meer waar je kan schuilen, want ze zitten door heel Egypte. Nou, dat is verschrikkelijk. Die mensen hebben verschrikkelijk geleden. En alleen omdat de faro niet wil luisteren. En dat niet alleen, zegt God, ze zullen door heel Egypte zitten. Maar ze zullen ook overal op de grond zitten. Je kunt niet eens normaal lopen. Of ze zitten overal vliegen. En wat doen die vliegen? Ze gauw je ze opjaagt, dan steek je ze. Maar ook weer hè, op je kopjes, op je, in je slaapkamer, in je bed. Overal zitten die vliegen. Dat moet dat vies zijn geweest. En heel erg pijnlijk. En dan gebeurt er iets heel raars. Want ze zitten door heel Egypte. Behalve op de plek waar de Israëlieten wonen. Daar komen geen vliegen. Helemaal niets. De muggen nog wel. Hè? De muggen daar had iedereen last van. Maar dit niet. De steekvliegen die blijven weg uit Gozen. Ze hebben de opdracht gekregen van Java. Je mag mijn volk niet lastig vallen. En dat doen ze dan ook niet. Die luisteren wel, die steekvliegen. Want Yahweh gaat verschil maken, zegt hij. Tussen jullie en tussen de Egyptenaren. En dan gaan de Egyptenaren, die gaan dat heel goed zien. En dat zal best raar zijn als je dus aan de grens woonde. Dus als je hier woonde en hier had je dus de grens van Egypte en Gozen, En je woont hier je zit hier in een tentje en je, iemand zit daar in een ander tentje. Dat dat tentje is helemaal vol met vliegen. En een paar centimeter verderop, geen ene. Geen enkele vliegen, Geen enkele vlieg gaat dus over die grens heen. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar ze doet niet. Want God is de God van alles. Hè? En dat was de bedoeling: dat de farao dat zou gaan begrijpen. Dat God alles in zijn hand heeft. Ook de steekvlieger. Zou je daarvan onder de indruk zijn, de farao? Zou ik nu gaan luisteren? Ze kwamen overal. Hè? Er staat zelfs bij. Hè? Het was een ramp voor het hele land. Dan kun je je voorstellen dat iedereen wordt gestoken en wordt gebeten door die beesten. Je kunt nergens wegschuilen, ze zitten overal. Het moet een verschrikkelijk iets zijn geweest. En de farao gaat door de knieën. Oké, okay, ik snap dat God heel erg machtig is. Ik erken dat hij God is. Weet je wat? Jullie mogen weg. Jullie mogen feest gaan vieren. Maar je mag niet het land uit. Je moet in Egypte blijven. Nee, zegt Mozes, dat kan niet. Kan echt niet. Want als wij feest gaan vieren op onze manier, ja, dan vinden Egyptenaren dat verschrikkelijk. En dan krijgen we heel veel problemen met de Egyptenaren. Dus dat kan niet. Wij moeten het land uit. Wij moeten echt uit Egypte. En we moeten ergens anders moeten wij ons feest gaan vieren. Maar ja, dat is hij eigenlijk niet zozeer van plan. Hij zegt, nou ja, vooruit, jullie mogen gaan, maar je mag niet te ver. Net, net over de grens misschien dan. En bid voor mij, want dat wil hij wel graag. Heel heel graag dat die steekvliegen weggaan. En dat doet Mozes dus. Mozes die gaat weer bidden. En hij zegt, als ik hier weg ben, dan zal ik tot jaar weer bidden. En dan zullen morgen de vliegen verdwijnen. Bij u, bij de dienaren, bij over, overal in Egypte zal geen enkele steekvlieg meer zijn. Maar, je moet ons dus niet weer de, voor de mal houden, hè? zegt hij. Hè? Je moet niet weer ons volk tegenhouden. Je moet echt, wat je beloofd hebt, moet je gaan doen. Maar ja, we kennen varen onderhand, hè. Gaat niet luisteren. Hè? Mozes die gaat met de farao vandaan, Hij bidt tot Yahweh. Yahweh luistert. Hij haalt de steekvliegen weg. Nee, er is geen vlieg meer. Hè? Allemaal weg. Maar. De wil niet luisteren. Hè? Nee. Hij ziet dat de vliegen weg zijn. Het probleem is over. Hij zegt nee, ik laat jullie niet gaan. Jullie blijven lekker werken voor mij. Ik weiger om jullie te laten gaan. Nou, wat zijn nou de leerpunten eruit? Mozes en Aaron waarschuwen de varen voor de kikkers. Varen luistert niet en dan komen kekkers en wat gebeurt er? De tovenaars laten nog meer kekkers komen. Ook met de muggen. Waarschuwen de muggen. Varen luistert niet in Java en dan komen muggen. En de tovenaars kunnen dat niet. Dus ze proberen het wel, van alles en nog wat, maar het lukt niet. En dan gaan ze waarschuwen. Gaan ze echt varen waarschuwen? Dit doet God. Hier hebben wij geen zeggenschap over. Hier kunnen wij dat niet. En ze waarschuwen varen voor de steekvliegen. Varen luistert niet en dan komen steekvliegen. Steeds hetzelfde. Het gebeurt steeds hetzelfde. Hij wordt gewaarschuwd. God die dreigt met iets. En dan luistert niet. En dan gebeurt het. Maar ze komen niet in Gozen deze keer. De steekvieren die blijven bij de Israëlieten vandaan, Ze komen alleen maar in Egypte. En weer laat Yahweh zijn grote macht zien in Egypte. Aan de farao.